Regen. De maxima lopen uiteen van 9 graden op de wadden tot 12 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 Trant en Jazz. Goedemorgen Zandvoort, zoals iedere zondag tussen 10 en 12 uur, 7 Jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks en Hans Sandbergen. Tom, welkom op deze wat sombere zondagmorgen. Vind je dat? Nou ja, we hebben natuurlijk een keur van prachtige jazz bij ons, maar ik vind het een beetje grijzig buiten. Ja, maar je moet gewoon de zon in je hart laten schijnen. Hans. Kijk, en dat doen we straks met onze jazzmuziek. Tom, okay. waar heb jij in gedoken? een allegaartje. Ik dacht, wat moet ik nou weer eens meenemen? Toen ben ik uh, eigenlijk gaan kijken op de plekken waar ik het eerst mijn muziek heb neergezet. Ik moest ook echt heel veel stof eraf blazen, maar misschien klinkt het nog wel. Ja, nou, hetzelfde heb ik uh, gedaan en dat eigenlijk weer op uh, verzoek van een programma wat wij uh... Ik dacht een maandje geleden mochten, nee, korter al geleden mochten presenteren... waar een van onze vaste luisteraars uh, zei... Hans, uh, wat leuk dat je weer eens hele oude muziek hebt uitgekozen... die je tien jaar geleden ook draaide. Maar goed. Ik heb echt oude muziek bij me okay. uit uh, 1920 of zo. Jumie, nee. Dat is een tijd geleden. Ja. Natuurlijk uh, luisteraars uh, niet alleen in Zandvoort en Bentveld en uh, in Kennemerland... maar natuurlijk ook in uh, Boertangen... Onze vaste luisteraars lu Rien Couvreur, waar op dit moment een groot spektakel uh, rond het fort bezig is. is welkom. Ja, welkom Rien en Anneke. En natuurlijk uit uh, Zuid-Amerika, Brazilië, uh, nee, Argentinië op dit moment. En natuurlijk mijn vaste luisteraar in Peking. En je... in Dokkum. Uiteraard. Daar zit Lisa te luisteren. En ook in Steenwijk misschien. Hé, hey, kijk, een nieuwe luisteraar. Nieuwe... Goed. En Brabant... Wat? En Brabant ook. Vrienden van Hans Rijmers. Ah, oké. Okay, nou, dus je luistert ook altijd vast. Goed. Ja, luisteraars, zoals altijd... ...begon ik het programma met Close To You... ...gezongen door Diana Washington... ...en begeleid door Lionel Hampton. Ja, ik was eh, vrijdagavond... ...zat ik het programma samen te stellen... ...en gezellig onder het genot... ...van een stukje kaas... ...en een bordje en een natuurlijk, en een glaasje wijn... ...en toen kwam ik op een hele oude cd terecht... ...en daarop stond Cannibal Addley, ...de saxofonist... En een van de mooiste stukken die ik vind... die er bestaan, die er ooit geschreven is... maar nu door hem vertolkt. Luistert u naar Willow Whip For Me. Wonderful Ja, ooit bekendgemaakt door uh, de fantastische trompetist... maar ook zanger Louis Armstrong... die dit nummer uh, vocaal over de hele wereld ten gehore heeft gebracht. Maar vanmorgen op CFM Jazz het EG Quintet. En het was duidelijk instrumentaal, Tom. Een andere uh, What a Wonderful World. Want dat is toch door ontzettend veel jazzmuzici... Uh, Ten gehoor niet te tellen. Ja. Tom, wat heb jij als eerste voor de luisteraars vanmorgen op de draaitafel neergelegd? Hans, een aantal maanden geleden beloofden wij samen wat meer Elvis Gerald te gaan draaien. Dat meen je niet? Ja, echt. Dat ben jij vergeten, weet ik niet. In nee. elke uitzending hou ik me daar ook aan. Dus ook vandaag. Elvis ja, Gerald heeft met vele orkesten en combo's gezongen. En ook enkele malen met de flitsende band van Count Basie. En wandelend langs mijn uh, cd-kast, kwam ik weer de cd-serie tegen die ik uh, ooit met Ian heb gekocht tijdens ons eerste uitstapje. En van die serie vandaag Ella met de Basie Band in een opname uit 1979. My Kind of Trouble is You. Oh, oh, Ja, dat was weer mijn favoriet, favoriete instrument, de trombone. En gespeeld door uh, een van mijn uh, favoriete trombonisten, namelijk Frank Rosolino. Fantastische uh, trombonisten ja, ja, ja. ja. Weinig cd's van. Je moet heel diep graven. Moet, ja. uh, het moet echt allemaal uit Amerika komen. Ja. En hij werd uh, begeleid door een strijkorkest en door sax. Hé, hey, daar stoer. hebben we wel eens meer wat van gedaan, hè? Dat is een groep die is uh, opgericht uh, ter nagedachtenis is aan Charlie Parker. En uh, bestaat uit uh, twee alt-saxen, twee tenoren en een bariton-saxofoon. Ja, het nummer heet natuurlijk All the Things You Are. Ja, door iedereen te herkennen door onze vaste luisteraars hier zeker. Goed, uh, ik vertelde het al bij aanvang, uh, vertelde wij het al... dus dat we in onze oude, oude stoffige gedeelte van onze verzameling uh, gedoken waren. En uh, toen kwam ik uh, ja, ook George Shearing uh, tegen. Dat hebben we natuurlijk op CFMBS de afgelopen, nou, afgelopen maanden, misschien wel jaren... niks meer van laten horen. En uh, deze blinde pianist en virtuoos, die uh, treedt trouwens nog steeds op... En ik kwam een cd tegen die heet George Shearing Quintet Back to Birdland. Het ja. nummer waarin hij eigenlijk ook, wat hij zelf geschreven heeft... en waarin hij eigenlijk mee wereldberoemd geworden is. En kapitaal hem even heeft. Uiteraard. Birdland. Ja, ja. Ik heb hier een, uh, een opname van uh, George Shearing... en waar hij wordt begeleid door Don Thompson op de vibrafoon... Ray Swager op de gitaar... Nell Swanson op de bas en Dennis Macrail op de drums... Luistert u naar uh, George Shearing Quintet in Fly Me to the Moon. En nu, ladies and gentlemen, please welcome the stage the George Shearing Quintet.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 Ja, dat hoorde u natuurlijk al, George Shearing uh, met uh, Nancy Wilson. Opnames van 50 jaar geleden, 1960, Tom. Doe ik beter. Meen je dat nou? Wat heb jij dan op de draaitafel 19 -24. neergelegd? 1924. Jemie, nee, toen nee, waren wij er nog ineens. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee. Ja, New, New Orleans en Chicago waren eigenlijk de steden waar de jazz is uh, geboren. En die muziek draaien we niet meer. Nee. Daarom heb ik twee nummers echt uit de zeer oude doos die van ellende uit elkaar valt uh, meegenomen. Eerst uit Chicago, waar de in Hamburg geboren uh, saxofoonspeler Paul Wiese neerstreekt na zijn emigratie in de States. Hij veranderde zijn naam in Paul Wiese, het verschil snap ik niet goed, maar misschien kunnen de Engelse, de Amerikanen de W slecht uitspreken, Dat weet ik niet. En met zijn orkest heeft hij zeker 100 opnames gemaakt voordat hij in 1925 overleed. En deze is uit 1924 de Cinderella Blues. Ja. Ja, en dit was dan de oude jazz uit 1926 uh, in de New Orleans-stijl. De Cannonball Blues, jawel. De Cannonball Blues. Gecomponeerd door pianist Jelly Roll Morton. die eigenlijk ook een hoerenkast uh, directeur was. En gespeeld door zijn Red Hot Peppers. met onder andere Kid Ori. op trombone. Kijk, daar kun je nagaan. Nou, nou, dan ga ik toch neer, weer terug naar, een op, uh, naar opnames van vorig jaar. En uh, hiervoor draaiden we stukken van George Shearing. Ik heb een CD. Gevonden en die heet Homage to the George Shearing. En die wordt dus uh, gespeeld door de Ruud-Jacobs en Frits Landensbergen sextet. En zij worden vergezeld door Jeroen de Rijk op percussion, Jesse van Reurer op de gitaar, Hans Vrooman op de piano en Hans Dekker op de drum. Dus eigenlijk hele bekende Nederlanders die ook regelmatig. die eigenlijk ook te horen zijn vaak. Uh, in de zandvoort. In de krocht. Ja. In de krocht. Ja. En uh, ja. Ik heb een stukje uitgekozen, want he, hoe heet het? Uh, George Shearing is natuurlijk bekend, of de Lullaby of Birdland, he, is hij ook. Dat is zijn stuk. Zijn, en waar je al zei, daar is hij rijk door geworden. Maar er zijn zoveel versies en hun spelen de, de Latin-versie. Luistert u naar Lullaby of Birdland? prowling round till dawn, ghost of yesterday, every night you hear, whisper, En, uh, zoals alles continent. En het eerste uur is alweer voorbij. Samen met Terry Kipps in Sing Sing hebben Tom Hendricks en Hans Zandbergen vanmorgen het eerste deel van dit jazzprogramma op zondagmorgen met veel plezier voor u gepresenteerd. We gaan zo meteen naar, de, naar het nieuws. En natuurlijk naar de reclame. Want uiteindelijk bestaan we daarvan. En uh, ja, als u het leuk vindt, kunt u gewoon blijven luisteren. Want we hebben nog een uur. lekkere jazz. Tot straks.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 Het kostte de explosieve opruimingsdienst een uur om de Engelse duizendponder weg te halen. De bom was op 16 januari 1945 bij Bunnik door de Engelse luchtmacht afgeworpen bij een aanval op de spoorlijn. Hij werd onlangs bij toeval ontdekt door iemand met een metaaldetector. In verband met de operatie werd de A12 korte tijd afgezet en het treinverkeer tussen Utrecht en Ede lag stil. De EOD heeft de bom opgeslagen en zal hem op een later moment vernietigen. Premier Papandreou van Griekenland heeft de Grieken gewaarschuwd dat ze grote offers moeten brengen om te voorkomen dat het land failliet gaat. Tijdens een speciale zitting van het Griekse kabinet bevestigde Papandreou dat hij met de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds een akkoord heeft bereikt over noodhulp. De premier sprak van een financiële reddingsoperatie zoals nooit eerder voorgekomen. Hij zei er alles aan te doen om een catastrofe af te wenden. Zo wordt er drastisch bezuinigd op de overheidsuitgaven. Griekenland legt zijn plan vanmiddag voor aan de ministers van Financiën van de eurozone. Papandreou vliegt daarvoor straks naar Brussel. De ministers praten over leningen die de komende drie jaar zo'n 120 miljard euro bedragen. De Amerikaanse regering heeft een admiraal van de kustwacht benoemd tot hoofd oliebestrijding in de Golf van Mexico. Het is Thad Allen, die in 2005 veel lof oogste voor zijn rol bij de hulpverlening na de verwoestende orkaan Katrina. Allen werd destijds geprezen om zijn nuchtere aanpak en zijn gezonde verstand. Allen moet proberen een milieuramp te voorkomen. De kust van de staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida wordt bedreigd door een enorme olievlek. Het lek onder het vernielde booreiland van BP is nog steeds niet gedicht. En er stromen nog altijd grote hoeveelheden olie de zee in. Het weer. Overwegend bewolkt, in het zuiden regen, in het noorden gaat het later ook regenen, maxima van 8 graden op de Wadden tot 12 in het binnenland. Dit was het.